12 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd speelt het concertgebouworkest het Wilhelmus vanuit huis. En dat gebeurt vanwege deze speciale Koningsdag die er door het coronavirus anders uitziet dan normaal. Het orkest roept iedereen op om uit het raam, vanaf het balkon of in de tuin mee te zingen onder vermelding van de hashtag Wilhelmus 2020. En na het Wilhelmus houdt koning Willem-Alexander een korte toespraak die wordt uitgezonden op radio en tv... Hij zou zijn verjaardag vieren in Maastricht, maar dat gaat vanwege de coronacrisis niet door. Vannacht waren er al digitale koningsnachtfeesten. DJ's draaiden vanuit huis en zonden dat live uit op internet. In Utrecht is een man aangehouden voor een dodelijke aanrijding gisteravond in Utrecht. Hij meldde zich kort voor middernacht op het politiebureau. De man zou in de auto hebben gezeten die een voetganger van 30 had geschept toen hij een kruising overstak. De automobilist ging er vandoor. De politie is nog op zoek naar de tweede inzittende van de auto. Of de man die nu is aangehouden achter het stuur zat... of dat het de passagier was, is niet bekend. Minister De Jonge wil vanaf 11 mei, onder strenge voorwaarden... een test met bezoek in sommige verpleeghuizen. Nu geldt er nog een strikt bezoekverbod voor verpleeghuizen. Er wordt alleen bezoek toegelaten bij mensen die stervende zijn. Dat is volgens De Jonge niet acceptabel. Binnen vijf uur hebben meer dan een miljoen Australiërs de corona-app van de Australische overheid gedownload. Die volgt via bluetooth welke gebruikers bij elkaar in de buurt zijn geweest. Neem je meer dan een kwartier in de buurt van iemand die corona heeft, dan krijg je een waarschuwing. De regering hoopt uiteindelijk op 10 miljoen gebruikers, zodat de app in Australië effectief wordt. Het weer nog vrij zonnig. Het wordt 16 graden op de Wadden... tot maximaal 22 land inwaarts. Tegen de avond meer bewolking, maar het blijft overal droog. Morgen bewolking, gevolgd door regen. Ook na morgen elke dag kans op wat regen bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zo kunnen we met een gerust hart blijven geven. Weet waarvoor je geeft. Zin in Zandvoort. Zandvoort is zin in welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Het ritme live. Dit is ZFM. gisteren, maar vandaag is een andere realiteit. En uh, dat hebben we allemaal een beetje kunnen horen. Niet alleen uit uh, de mond van onze koning, maar ook uit de mond van onze burgemeester. Die het afgelopen uur uh, nog te horen is uh, geweest. Met uh, natuurlijk een, uh, een eigen wijze op uh, de manier waarop hij uh, die brief heeft uh, geschreven aan uh, de Zandvoortse uh, inwoners. Natuurlijk over uh, zijn uh, ja, daad vanaf afgelopen vrijdag door toch even maar met een megafoon erop uit te trekken. En iemand uh, gelukkig te maken met een koninklijke onderscheiding. die Iemand die horen we straks ook nog eens om half twaalf. Uh, en dan natuurlijk uh, als muziekliefhebber. En dan doen we de petten gewoon af, want dan is het gewoon jij en ik. En dan kunnen we het gewoon even over muziek hebben. Want het blijkt dus gewoon een muziekliefhebber te zijn, net als ik. En daar hadden we het ook nog even over. Goed, uh, welkom in dit uh, tweede uur. Uh, aanleiding was uh, dat uh, van gisteren. Ja, Forenger. Ja, dat is een uh, nummer uit de jaren tachtig uh, geweest. Maar we zijn ook in het uh, nu. En uh, in het nu uh, gelden ook uh, allerlei andere uh, muzikanten die het. Uh, verdienen om gehoord te worden. De Buma heeft dat uh, ook nog uh, laten horen. Dat uh, hebben ze aan het eind van, uh, van de maand maart uh, laten horen. Juist nu heb je die muzikanten uh, nodig om uh, door te kunnen laten gaan. En dan hebben we het natuurlijk ook over de muzikanten die een podium willen hebben en krijgen omdat ze gewoon uh, in mijn ogen goede muziek maken. En... Daar behoort zij ook toe, deze Jolien Grunberg. En dat nummer dat heet End of Story. Is ook alweer een tijdje uit hoor. werkt hij bij de P60 in Purmerend. En doet hij ook nog eens hand- en spandiensten bij Podium Duiker. Deze K.K.K.Mot. En onder KY is hij hier ook nog bij ons te gast geweest in en FFM. Reden genoeg om ook het werk daar wat te laten horen. Kwart over elf inmiddels geworden. Ik ga een onderdeel toevoegen. Ik ken hem al een langere tijd. Dat is Mick Boskamp. Goedemorgen Mick. Goedemorgen. Goedemorgen. Want uh, jij uh, hebt natuurlijk een, uh, een redactioneel verleden. Een, uh, een rijk redactioneel verleden. En nu zijn uh, een van je initiatieven is bijvoorbeeld mannenzaken. Maar ik denk dat je zomaar met meerdere zaken bezig bent. Toch? Ik ben, nou, ik ben sowieso met ik volg het nieuws uh, op de voet. Ja. Ik vind het een hele interessante periode dit. Ja. En uh, uh, ik merk heel sterk dat, uh, dat corona uh, leeft... Ja, is ook niet meer dan logisch. Yeah. Hoewel, hoewel er is een steekproef gedaan... ...onder 2 miljoen Nederlanders. Die steken gewoon de kop in het zand over corona. Yeah. Uh, en die, uh, die volgen het nieuws amper. Yeah. En die praten zelf nog niet over het virus. Yeah. En dat is vooral onder jongeren. Er zijn veel coronablokkers, zoals dat heet. Dus die gaan uh, echt voorbij... ...aan het feit dat het... Uh, ja, ...dat het toch wel een ernstige zaak is. Yeah. En dat is. En ik merk wel... ...wat ik ook heel erg sterk merk... ...en eh, ik zit natuurlijk veel op social media... ...ook voor mannenzaken... Uh, op social media deel ik uh, uh, mijn stukken. En dan lees ik natuurlijk uh, alles wat er staat. En er is ook een, uh, een groep dat is neemt tegen anderhalve meter. Mm -hmm. En ik, ik snap dat wel. Dat wordt voornamelijk door horeca uh, mensen gedaan. En ik snap hun frustratie. Laten we wel lezen. Ik snap helemaal waar ze vandaan komen. Want het is natuurlijk verschrikkelijk als je zaak niet open kan. Ja. En we hebben het in Zandvoort natuurlijk ook zwaar. Want uh, wij hebben natuurlijk veel horecazaken in Zandvoort. Ja. vanwege het feit dat we natuurlijk... Uh, een, een, een, een, ...een toeristische badplaats zijn. Ja. Dus dat is, dat is allemaal heel naar, heel vervelend, heel triest... ...en ik hoop ook dat daar oplossingen voor komen. Ja. Alleen ik merk wel langzamerhand dat men steeds uh, uh, agressiever wordt. Hm. En bozer. Ja. En zeggen we moeten eigenlijk terug naar de situatie voor corona. Maar dat is natuurlijk... Dat kan natuurlijk niet. Nee. Hoe je het ook vindt verkeerd, dat is onmogelijk. Ja. En daarom, ik heb me ook uh, in, in die groep op uh, Facebook heb ik me ook een beetje gemengd. Ja. En gezegd van, uh, je kan me roepen dat je het niet meer wil, ja. uh, corona, maar ja. je zal ermee moeten leren leven. Ja. En je zal ook met oplossingen moeten komen in plaats van te hangen in het probleem. Ja. Huh? Uh, bedoel, je, moet niet, je moet niet in het probleem zitten, je moet in de oplossing denken. Ja. En ik denk dat er oplossingen zijn. Want toen ik begon uh, met, nou ja, luister, er is een mogelijkheid dat de kappers misschien weer open gaan onder bepaalde omstandigheden. En dat betekent mondkapjes dragen. Hè? Dat betekent extra, extra uh, uh, ja, uh, gels gebruiken, waarop je, waardoor je je handen kan ontsmetten. Handschoenen dragen. Uh, er zijn allemaal dingen die natuurlijk kunnen. Maar als ik daarmee kom in de horeca, dan zeggen ze, nee, dat doen we niet. Dat kan helemaal niet, want... Maar ik bedoel, het personeel in de horeca kan bijvoorbeeld wel een mondkapje opdoen. Hm. Snap je? Dus hm. er zijn altijd dingen die je kan bedenken om het in ieder geval uh, uh, uh, uh, te realiseren dat we enigszins teruggaan naar een situatie dat bepaalde zaken weer open kunnen. Ja. Maar geloof maar, jij maar, wel... Maar dat krijg je ja. niet voor elkaar. Uh, dat krijg je niet voor elkaar. Als je uh, de kont in de zeg zegt van... Wij willen terug naar de periode voor. Eén ja. uh, vraagje, even tussendoor. Want uh, dan zeg ik op mijn beurt... maar zie jij dan ooit nog eens een keer... ook die anderhalve meter maatschappij wel verdwijnen dan? Nou ja, weet je, kijk... Het, het, als straks de kappers... Kijk, laat ik het zo zeggen. Hm? De tanden zijn al open. Ja. Oké, okay, nou, hoe wil je... Een, een, een, ...een behandeling krijgen... ...van iemand die als tandarts... ...anderhalve meter van de patiënt afzit. Ja, dat gaat niet. Dat gaat niet. Nee. Dus, eh, met een mondkapjes... ...en komen close bij de patiënt. Ja. Dat kan niet anders. Ja. En, maar die gaan dus wel... Eh, die, die, die, ...die functioneren dus wel. Mm. Dus ik denk... Die ...anderhalve meter, maakt, het is wel mooi om dat te zeggen... Mm. ...maar ik denk dat langzamerhand... Kijk, ...en ik denk persoonlijk, maar dat is mijn mening... Ja. En dat is al vanaf dag één. Mm -hmm. Ik denk dat mondkapjes gewoon gaan werken. Mm. Oké, okay. goed. Dat is, dat is niet omdat ik een, een, een wetenschapper ben of een mm. Maar ik kijk naar uh, landen als Taiwan. Ik kijk naar Tsjechië. Ik kijk naar landen waar uh, mondkapjes vanaf dag één... in het, in het, zeg maar, in het hele veiligheidsaspect werden verweven. Ja. En dan zie ik gewoon het aantal doden. Uh, uh, zie ik drastisch omlaag gaan. Ja, en uh, dan nog iets... Want ja. um, natuurlijk, we hebben het uh, zwaar. Maar er is uh, nog een groep die het ook zwaar heeft. Ja. ja. En dat zijn de, de ZZP'ers bedoel je? Nee, dat zijn niet de ZZP'ers. Uh, ik weet dat jij uh, onderdeel maakt uit uh, van... Uh, ik denk, nou, je kopt je koopt hem wel in, maar... Uh, het uh, heeft uh, te maken met uh, jouw uh, werkzaamheden die je nog wel eens doet hier in Zandvoort voor de herstelgroep. Ja. Ja, nee, dat, dat is sowieso. Kijk, we, we, we spraken even over, uh, over beroep. Mm. Hè? Ja. Maar er is natuurlijk een uh, groep die dat natuurlijk heel erg moeilijk heeft. Ja. Ja. En dat zijn de mensen die uh, uh, herstellen van verslaving. Ja. Of actief verslaafd zijn. Ja. Dat is een hele lastige. Want kijk, die hebben gewoon heel veel aandacht nodig, veel zorg nodig. Ja. En die zorg is er niet. Uh, veel bedrijven die uh, zeggen verslavingsklinieken... Ja. en uh, uh, andere zorginstellingen die met verslaving te maken hebben... die doen nu behandelingen uh, via Zoom en via beeldbellen. Ja. Maar dat is toch niet de real thing, hè? Nee. Je wil wel wilt contact met iemand hebben. En uh, uh, je afzonder en isoleren dat is dan juist iets... wat verslaafden niet moeten doen. Hm. Dus ze worden eigenlijk gedwongen om iets te doen... wat eigenlijk niet goed voor je herstel is. Tenzij je al wat verder in herstel bent... Hm. dan is het juist weer Heel goed te doen. Want yes. Dan ben je namelijk, dan kan je, dan kan je omgaan met je, met je verslaving. En dan heb je misschien een voordeeltje. Op mensen die niet verslaafd zijn. Snap je een beetje wat ik ja, bedoel? Ja, ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Dus als je ver in je herstel bent. Is het prettig ja. om, om, om dit te doen? Als je pril in je herstel bent. Kan het ongelooflijk vervelend zijn. En ik hoor ook uit, uit uh, de wereld. Uit de verslavingswereld uh, klinkt zo gek. Mm. Maar ik hoor dat men het zwaar heeft. Ja. Dat er veel, uh, veel mensen terugvallen dat uh, uh, uh, uh, mensen ook uh, suicidaal zijn zelfs. Mm. Heel, heel schokkend. Mm -hmm. Dus er moet wel wat gebeuren. En ik weet uh, uh, uit eerste hand, omdat ik ook uh, natuurlijk column schrijf... voor de verslaafdkliniek uh, Castle Creek... Ja. dat men daar weer terug gaat naar uh, zeg maar het in real life uh, uh, behandelen. Oké. Okay. Um, we kunnen nog een, een tijdje voortgaan... maar dan hebben we niks voor morgen, zeg ik dan altijd maar. Nee, hebben we hebben niks voor morgen. Nee, dus... dus ja, mo ja? Mag ik wel, ja, pak er wel één in zicht, ja, uh, uh, Je hebt mij toevallig aan de telefoon, en ik wil niet preken voor eigen peroggie, nee, Maar ik ben vandaag ben ik zeven jaar kunien en sober, Nou, dat, uh, dat uh, mag je dan uh, rustig uh, uh, even vertellen, hoor. Dat, dat vinden wij helemaal niet erg. Ik <laughs> ik dat met trots vertellen? Te dat, dat, dat is al een tijd, hè? Ja, dat, dat, dat is alleen maar goed. Uh, jij bent dus een van de mensen die dus hier iets wat makkelijker mee om zou kunnen gaan met dit verhaal. Ja, ik, ik, ik, ik moet je heel eerst zeggen, ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurt. Uh -huh. Ik vind het moeilijk. Ik heb ook als ZZP'er minder opdrachten. Uh, uh, uh, eigenlijk, nou, dat, dat brokkelt elke week wel een opdrachtgever. Die, die, die, ja, die, die, die valt ook om. Ja. Of die, die, die, die zit niet in business, die heeft zijn geld. Dus, dus voor mij is dat gedeelte is ook weer zwaar. Maar als we kijken naar de leefomstandigheid... Mm -hmm. Dan, dan heb, ik het wel, uh, ja, heb ik het wel naar mijn zin, moet ik zeggen. Oké. Okay. Morgen gaan we weer even verder praten met uh, andere ja. onderwerpen. Ik dank je voor dit uh, moment. En, uh, en uh, graag uh, tot morgen in ieder geval. Tot morgen. Oké. Okay. Again.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 weet. En dat is Fabian de Dammers. Uh, dat nummer dat, uh, dat draai ik uh, sinds ik uh, hier uh, mag uh, staan uh, in een aantal uh, settings. Uh, de ene keer uh, mag ik wel en de andere week mag ik niet. Uh, ik heb al gezegd uh, het is uh, deze week groene bakkenweek en dan uh, mag ik uh, weer dus uh, dat, uh, dat was bij de vorige keer namelijk ook het geval. Nou uh, over niet iets weten en je staat met je hoofd vol met scheerschuim en dan ineens oh, ja. staat er een <laughs> Staat er ineens een burgemeester te roeptoeteren... Niet via DHB, maar wel met een megafoon. Of je even naar buiten wil komen. En dan uh, sta je daar, uh, Ben. Ja, nou ja, dat, uh, dat was het. Ben je niet benaderd, benaderd door een... Ik toch gelijk een, een nieuwe dorpsomroep? Ja, ben je niet uh, benaderd door een een of andere scheerschuimfirma... Uh, die dan op een gegeven moment zegt van nou... Uh... Ja. Ja. <laughs> want dit gaan we ik natuurlijk nog, even... nog lang uh, meemaken uh, hier in ik, dit dorp. Ik moet, ik moet nog even bellen welke, welke scheerschuimer mij in de reclame wil helpen <laughs> ja. hebben. Maar dat uh, gaat volgende week gebeuren, want ik ben gesommeerd... Ja. door uh, wethouder Bluis oh. hier te verschijnen om uh, te harken... Te harken nog wel. poten. Ja. Ik uh, reed vanmorgen langs het uh, raadhuis. Daar stond de burgemeester en vrouw. En uh, een aantal comitéleden Van het uh, Nationaal Viering Zandvoort. Ja. En die zeggen: Van kom je zingen? Ja. Ik zeg: Nee, ik moet aardappelpoten van de wethouder. Aha. En die, die zie ik nu net op zijn knieën. Met aardappel in, uh, in het gaatje gooien. Ja. En uh, ja, dan uh, hebben wij uh, ongeveer twee keer dertig kilo in de grond zitten. Ja, is dit uh, de bezigheid uh, op uh, Koningsdag uh, op anderhalve meter afstand uh, van elkaar, wat duimpiepers uh, plaatsen? Jazeker, want wij zijn met uh, vijf man. Ja. En uh, twee man doen het. Het hek, het hek moet eromheen getrokken worden voor, voor de koerijnen uiteraard. Ja. Uh, twee man poten, ja. en de, daarachteraan harkt één man weer keurig uh, de gaatjes dicht en zo lopen we allemaal heel erg van elkaar. Ja. Nou, andere landjes zijn ook redelijk bezet, die mensen hebben ook allemaal afstanden. Dus, uh, okay. dus het kan uh... uh, hier prima, ja. het is een heel groot veld inderdaad. Ja. Dus dat betekent dat je al vroeger pad was? Ik was al heel vroeger pad, ja. ja. Uh, But, uh, uh, het, het moet nu wel. Ja. Alhoewel het nog steeds uh, redelijk nat is, ja. maar normaal gesproken hebben wij uh, die aardappelen natuurlijk al een week of twee, drie in de grond zitten. Ja. En je ziet gewoon in de duinen dat het, uh, het grondwater uh, hoog zit. Want als je op het uh, fietspad van de Manege naar, uh, naar Bloemenau fietst, ja. dan zie je een aantal landjes die staan nog helemaal uh, uh, onder het water. En dat... wij hebben hier ook, in het midden is het, uh, is het gewoon nog nat. Ja. Is dat goed ja, de, voor een aardappel ja, of niet? Je moet, je moet er toch wat aan doen. Ja. Is het uh, goed dat het nu een beetje nat is? Of uh, wordt het uh, nu tijd dat het een beetje wat droger is, zodat, die, uh, zodat dat duimpiepertje goed uh, kan werken? Het stomme jaap is dat heel Nederland het uh, droog hebt en dat uh, hier in de duin het grondwaterpeil nog hoog zit, waardoor het uh, ja. nat is. Ja. Er is natuurlijk wel discussie. Ja. Stop je daar aan aardappel in, gaan ze dan rotten, ja of nee? En ja, de, de, de, een van onze experts, hm. de heer Van Kleven, wel bekend... Ja. die zegt, ja, je zal toch moeten poten jongens. Ja. En die is ook lekker druk bezig. Oké. Okay. Uh, ik bad Bart weer even met de parklijn, uh, uh. te plaatsen. Ja, en dus, uh, dus jullie zijn uh, lekker bezig. Maar goed, uh, we, hebben, we hebben natuurlijk ook uh, de dagelijkse groet. Ja, nou dat kan, dat kan er maar aan één vandaag hè. Naar wie dan? En dat is onze jarige. De koning. De koning. ja. Eh, heb jij... ja, ja. Er zijn natuurlijk wel meer mensen op deze dag jarig. En ook die doen wij de groet. Ja. Maar speciaal voor de koning uh, gaan de groeten deze kant op naar uh, Den Haag. Ook hij moet binnenblijven. Ja. Uh, maar goed, wat vond je ervan? Heb je het, uh, heb je het enigszins uh, meegekregen met wat uh, de man gezegd heeft? Nee, want wij stonden al heel vroeg op het veldje natuurlijk. Ah, dus dat moet je nog even terughalen straks. Ik, uh, uh, vanmiddag ga ik dat terugkijken. Want uh, ik, ik voorzie dat wij om uh, een uur of half, twee, twee uur wel klaar zijn. En ja. dan... Uh, ...kan ik het nationale proostmoment in Zandvoort... ...met de wapen van Zandvoort... ...wat ik ook een heel leuk idee vind... Ja. ...en om vier uur het nationale proostmoment van, uh, van Willem mee kan maken. Ja, uh, want uh, hoe gaat dat dan, dat uh, nationale proostmoment? Ga je dan op een gegeven moment uh, laten zien dat je aan het proosten bent? Nou ja, op de, op de, op de televisie uh, zie je dat uh, de Koningse toast uitbrengt... Mm. ...en uh, bij uh, het wapen van Zandvoort kan je je filmpje inleveren... ...en dat wordt dan... Uh, ...op Facebook gezet en dan zie je iedereen een proost, leven de koning roepen. Oké, okay. dus dat uh, is uh, een, eigenlijk een sociaal media dingetje eigenlijk min of meer. Ja, dat ja. denk ik wel. Het ja. is, uh, voor iedereen is het uh, een hele aparte koningsdag. We kennen ja. natuurlijk Zandvoort als uitbundig vierders ja. op allerlei terrassen uh, en, en, en, en middagen. Ja. ja, en helaas pindakaas. Ja. Ik trouwens vanmorgen trouwens wel heel druk in het dorp... Ja. Want er was een uh, Tompoesen verkoop bij Robbel. Ja. En daar stonden ze in de rij. <laughs> Wel met weer anderhalve meter uh, de. de... Ja. Ja. En ook wat ook heel grappig was, wij ja. fietsen naar, uh, naar het landje toe. Ja. En dan kwam ik allemaal uh, bezorgfietsen tegen. Oh? En die stond, die stond op zijn op, op telefoon te kijken. Ik zei, waar moet je heen? Prinsessen weg. kom eentje verder, kom er weer een tegen. Waar moet je heen? Emma weg. Er wordt heel wat gefietst. Ja, dus, dus dat ook. Um, ja. Nee, dus... ja. Het is heel goed dat, uh, dat het gebeurt en uh, het is heel leuk dat we dan met z'n allen zandvoorters dus lekker te pushen. eten. Oké. Okay. Ben, ga lekker door met adembel, uh, poten. Ja, we het, gaan uh, gewoon door. Het is goed uh, pootwier daarvoor, denk ik. Goed is goed pootwier. <laughs> ja. en, en graag uh, tot morgen. Ik spreek je morgen, ja. Oké, okay, dankjewel. Doei, doei. Dat was, dat was hem. Ben Zonneveld uh, uh, met uh, de dagelijkse groeten. We gaan uh, verder met uh, Nederlandstalig uh, werk. En uh, dat is uh, deze van Veline. Ik ging hard, alles gittert, alles zacht, het kwam maar niet te hard, alles hapert, alles zwart. Was dat met uh, alleen? Nou, uh, het is uh, bijna zover. Ik uh, ga hem er toch uh, doorheen uh, gooien. Die hele lange uitvoering van uh, Donald Summers' I Feel Love, maar dan in de remix van Patrick Cowley. En waarom uh, heb ik uh, juist uh, die uitgekozen voor deze Koningsdag? Is Woningsdag. Dat heeft alles te maken met de manier waarop hij dat gedaan heeft. Want Patrick Cowley die had namelijk geen toestemming... om te mogen spelen met de materialen van Donna Summer. George Moroder is de producer. Dus hij moest het met vinyl doen. En uiteindelijk heeft hij er dus met... Met alles en nog wat en alle uh, synthesizers die tot uh, zijn beschikking uh, stond. Want het uh, was een uh, licht-techneut, die Peter Cowley... maar hij was later ook bekend bijvoorbeeld met uh, Sylvester... met Do You Wanna Funk? Want dat is uh, namelijk een hele grote knijter van een hit uh, geweest destijds. Uh, en zo is hij aan die remix gekomen. Nou, die Donner Summer, daar is ook natuurlijk nog het een en ander over te vertellen. Want uh, Donner Summer's uh, carrière is namelijk uh, min of meer begonnen... je gelooft het niet... In Nederland, ja, er zijn opnames van... gisteren heb ik iets gedeeld in het welbekende programma van Chef van Oekel. Legendarisch was dat in ieder geval. En daar zat zij in met The Hostage. Dat was het allereerste moment dat zij daarin te horen was. En te zien natuurlijk, de telefoon speelde daar een hele grote hoofdrol in. Dit is hem, de lange uitvoering met Patrick Cowley als... Meester Mixer, Donald Summer en I Feel Love. Hoe Lang is techno dan al uitgevonden? Nou, daar zijn de geleerden het ook nog niet helemaal eens. Want de techno is min of meer in 1977 ontstaan. Nou, iets later. Omdat uh, Cowley uh, pas later de mix heeft uh, gemaakt van uh, Eiffel. Uh, Legendarisch omdat hij... Uh, en dat heeft alles uh, te maken omdat het een bootlegversie is. En omdat er ook uh, helemaal geen... Geluidsmateriaal van de Finnish, ja Hier en daar op de cd's die al lang uitverkocht uh, zijn. Uh, daar is het nog uh, op uh, terug uh, te vinden. En bovendien uh, de manier waarop uh, Patrick Cowley uh, het voor elkaar moest uh, boksen... om dit uh, aan elkaar te krijgen tot, uh, tot een groot geheel. Dat heeft ook al uh, de nodige bewondering afgedwongen. Uh, Zelfs na zijn dood in 1982 uh, was dat uh, wel het uh, geval... En dat maakte de mix eigenlijk uh, heel erg uniek. Uh, bijna 16 minuten, uh, je moet er wel van houden. En uh, bovendien, ach, waarom ook niet? Het is Koningsdag, dus kan het wel, denk ik, eerlijk gezegd. Uh, dat uh, zeggende is uh, bijna ook het einde van dit programma. Ja, Dat krijg je als je in een mix van een kwartier uh, gaat draaien. Want denk een kwartier, dan kom je niet eens meer toe aan Ruud Houding. Sorry Ruud, die, uh, die bewaar ik uh, vanmorgen. Want die, uh, die zullen we nog echt uh, wel, uh, wel uh, gaan draaien. Zeker uh, een aantal nummers nog deze week. Uh, dat, uh, dat stond nog op het lijstje van mij. Daar ben ik even niet aan toegekomen. Want er moet natuurlijk altijd afgesloten worden. Met het nummer waar ik. Uh, eigenlijk iedereen uh, de nodige hoop uh, mee wil geven. Want dat is in deze dagen nog steeds nodig. Uh, want uh, we moeten nog steeds uh, um, die anderhalve meter in acht nemen. En we moeten geduld hebben. Dat zeggen niet alleen de koning de minister-president, maar eigenlijk ook onze eigen burgervader... Uh, geduldig uh, wachten, afwachten tot het moment daar is dat we weer wat kunnen doen. Ik sluit af met deze. Natuurlijk met deze. En het kan eigenlijk alleen maar beter gaan in de wereld. Dus doen we dat met Howard Jones. Ik zeg tot morgen. Dag.